Daar staat de haringtent en daar de wafelvent Een kopje koffie die zijn weerga niet kent Daar staat de piramentel voor. voor een losse centje Met een vrolijk lied verwend Alles gonst en alles er, alles trilt en alles leeft Truisend vonkens spat het net een fontein Wat een loopplein, wat een loopplein, wat een loopplein Wat een loopplein, wat een Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen verschil ziet tussen mijn en dein. Wa, wa, wa, Waar je een fiets van voor een tientje en een kaffel voor een riks. riks. Riks, riks, riks, Het kost allemaal een schijntje. En de vlooien kostte er niks. En of je nou gaat trouwen of op reis gaat met magere hein. Het begin en het einde. Ligt op het Patelopplein.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 Nou, komt u er nog wat voor? Ja, meneer. Zorg dat je erbij komt. Met de haline, met de haline. Zorg dat je erbij komt. Met de haline moet je zijn. Het is gezond.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 mag allemaal in één dag op, zo geld de wet de zee. Maar niemand wil de s'avonds laten op de wal. Ahoy! Want dan begint pas goed het bal. Zo mooi, Dan gaan we naar de velen. In de kantine, in de kantine. Eten gevulde koeken. In de kantine,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 Duivenplatje in de zon. Is het plekje waar mijn leven begon. Los van al dat stadsgefriemol, boven al dat gedoe, klinkt het liedje van m'n duiven. Dat is voor geen geld te koop, al bood je een ton. Voor mijn duivenplatje in de zon. Ik heb er een bij, die steelt mijn hart. Helemaal wit met een tikkeltje zwart. Zit zij op mijn duim en kijkt me scheef aan. Dan kan zelfs Bordeaux <lacht> wel naar huis toe gaan. Twee slimme oogjes, vol met verstand, geen vrouw ter wereld eet zo uit je hand. God, al bootje je een toon voor mijn plaatje in de... La la la la la la la la Oh geef je graag die van de baard La la la la la la Ik praat liever een half uur voor de radio La la la la la la Maar al dat piekeren breng je in de misère breng je in de misère Achbare bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh bravo vikero, bravo van visimo, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels die scheiden van veel meisje. La la la la la la la la la. Alle dode feestjes bak me dan de ka. En me al mijn ome woont in Amerika, Lamerika, Lamerika, Lamerika, Lamerika.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 la donnete, kan je begrijpen? Ik heb een botmesja, ik zal het eventjes slijpen Ik ben Barbiera, Tra Doorgaan, niet doorgaan, eerst eventjes niezen, anders wordt het een drama, een bloederig drama, achtbare biertje. Mag je niet kwam, mag je niet kwam. Geen eerst even eten, ik heb trek eens ik ga met de meisje, die het heen Betty. Eerst nemen we Fino en Ice En we gaan naar de Kino. En we huren een kanopé in een café met een oude piano links om de hoek bij het meer Voor u gaan naar dan heen met die liever alleen en de erin. Hey, rein Carro. fi Carro. fi Fico, Fico, Fico, Fico, Fico, Fico, Ficar. pus, pus, pus, pus, pus, Fico, Fico, Fico, Fico, Fico, Fico,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 Kijk waar je staat, ik figuro hier, kijk figuro daar, ik figuro zus, ik figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je dan laat je niet foppen, leg voor je doppen Als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt Sokken op de kop, sokken op de kop, sokken op Bravo Bafissimo, brava bravo brava Fisimo, brava be Fisimo, bravo be Fisimo, put em me Fisimo, put em me vuien, put em me neentje, put me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la me zingen, zie me springen, hoor me zingen, we do it is na. Wat is big the hackle, maak nu me zie, ik ga deze meerdere hackle. Die zeept op mop, stijgt naar mijn kop, het wordt een Are you? Fuuu. De muizen met rode oogjes, oh jongens, jongens, wat een reuze gein is dat, maar ik moet verhuizen, dat is nogal logisch. Ik heb van mijn leven zo'n slaap nog niet gehad, diep in de nacht begint de pret. Ze spelen die met van los bij mijn bed Dat eindigt met een woest ballet. In de muizenval die ik dan net voor hen heb neergezet. Ik heb witte muizen met rode oogjes. Is er nou niemand die me daar is van verlost? Ik heb witte muizen met rode oogjes. Bel me eens op, ik stuur ze met de post. Kom alsjeblieft. Niet bij me thuis, want alles verkeert in rep en roer. De zwervers gaan met man en muis door de naden van de vloer. Mijn hospita schrikt zich soms dood, want zonder dat het lieve mens het ziet. Vliegt hup de kaso van de brood en verdwijnt het zaad van haar pakiet.